Bij het Hilversumse Veilinghuis werden onder meer medailles met hakenkruizen... nazistische eretekens en onderdelen van nazi-uniformen aangeboden. De eigenaar zegt dat hij ze van de website heeft gehaald... omdat hij eerst wil uitzoeken of de verkoop inderdaad strafbaar is. Tienduizenden Zuid-Afrikanen hebben de afgelopen dag te vergeefs in de rij gestaan... om langs de opgebaarde Nelson Mandela te lopen. Het lukte de autoriteiten niet om alle wachtenden langs de baar te leiden... Kort voordat de deuren sloten braken een paar honderd mensen door de afzettingen. De politie hield ze tegen. Sinds woensdag zijn zo'n 100.000 mensen langs de bar van Mandela gelopen. De rij was gistermiddag nog kilometers lang. De autoriteiten deelden water uit en handelaars verkochten eten en Mandela souvenirs. Het weer, lichte regen en motregen trekt naar het oosten weg. Minima een paar graden boven nul. Vanochtend overal droog en later geregeld zon. Met een stevige zuidwest- tot westenwind wordt het 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VPRO. Wordt Met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij Woord. Een nacht over onvoltooidheid. Dat kan in iedere denkbare vorm zijn. Een onvoltooid afscheid bijvoorbeeld. Omdat de kans je nooit geboden is een vorm van afscheid te nemen. Iemand is weg, verdwijnt spoorloos. Aanknopingspunten om te achterhalen... wat er gebeurd is, die zijn er niet. Het overkomt het gezin Visser. Zoon Maarten die wil nog een jaartje gaan reizen... alvorens hij met zijn studie gaat beginnen. Onderweg besluit hij ook Chili aan te doen... en zijn ouders vinden dat gezien de onrust... we schrijven namelijk 1986, niet zo'n goed idee. Maar ja, de natuurpracht van het land is te aanlokkelijk. En in dat land... Chili eindigt dan het spoor van Maartens leven. We gaan terug naar 1998. Dat was ten tijde van de aanhouding en mogelijke uitlevering... van de Chileense dictator Pinochet. Jos Lubse maakte toen een documentaire over de vermissing... en is onder meer in gesprek met de ouders van Maarten Visser... die ieder jaar in december naar Chili gaan om hun zoon te zoeken. Want onvoltooid zal het altijd blijven. Het is er altijd. Het is geen... Dag uit je leven. In het begin was het uh, geen seconde uit je leven. En toen geen minuut. En nu natuurlijk geen dag. Het is ook niet meer zo dat je er de hele dag mee bezig bent. Maar ja, het komt, je hebt natuurlijk zoveel punten... waar als, het, als iemand iets zegt over een vulkaan... dan leg je meteen die link. En zo leg je die link met een heleboel dingen. Er zijn natuurlijk een heleboel dingen in je leven. Maar dat vind ik ook niet erg. Ik vind het, of, of, zoals nu, het, het woord Chili komt uh, op het nieuws... En, en er praten mensen over. Dat, ik vind dat nooit. Ja, ik, vind dat, ik vind dat wel fijn eigenlijk. Ik vind, dat, ik vind dat goed. Zo gaat het nu eigenlijk. Het heeft gewoon een, een, een plek. En. Ja, ik denk dat dat, dat, dat houdt het zo. Het, ik denk dat het heel anders wordt als we nieuws horen. Maarten wordt gevonden. Dan, is het, dan wordt het helemaal anders. Maar rekenen jullie daar altijd nog op? Ja, ik... ik nou, nee, ik reken er niet op. Ik hoop erop. Ik hoop een keer... dat er een telefoontje komt van... we hebben iets. Of we hebben Maarten gevonden. Dan, dan wordt het anders. Als dat gebeurt... Ik, de, ik, ik, ja, dat, ik, ik zeg het ook wel eens. Zit ik denk dat er zo'n oerkreet in me zit. En als ik dit als ik het bericht krijg dat uh, Maarten gevonden is... Dat het, dat het dan naar boven komt. Ik, ik weet dat, dat dat zit in me. En dat komt er niet uit nu, omdat ja, er, is, er, is, er is niks gevonden. Hij is niet gevonden. Dus dat zit er. Maar ik weet dat dat er zit. Maar wat komt er dan naar boven? Ja, dat, ik weet het natuurlijk niet. Net zoals je nooit weet van tevoren... hoe gelukkig maar, hoe je reageert op dingen... Maar ik weet dat ergens in mijn in lijf zit er een, een, ja, een, een groot ge gevoel. En als ik hoor dat het, dat het echt zo is... Ja, dan komt die, ja, die schreeuw komt er dan uit, denk ik. Want die is natuurlijk nog niet uitgekomen. Ik denk ook dat je niet van tevoren kan zeggen hoe, re hoe je reageert op... Situatie. Ik denk dat alle mensen dat gemeen hebben. Dat je op het raarste moment ineens misschien om je, om, om je moeder eh, roept. Of iets anders. Maar ik denk, ik denk dat het zo gaat. Een groot gevoel dat er niet uitkomt. Omdat Maarten tot nu toe niet gevonden is. Vorige week woensdag 2 december zijn Loes en Paulus Visser opnieuw naar Chili vertrokken houden zij er na al die jaren nog steeds rekening mee dat hun zoon nog leeft. Nee. Daar, uh, de kans is, uh, is uh, niet meer aanwezig, denk ik. Hoewel, in je gedachten ben je altijd dubbel. En uh, uh, je, je hebt de neiging om te denken dat hij uh, nog in Chili is... Uh, Maar als je, als je echt echt uh, uh, rationeel te werk gaat met je gedachten... dan uh, is er uh, geen kans meer. Maar hoe moeilijk is dat om dat te aanvaarden als je hem niet gevonden hebt? Nou ja, dat is dus het dubbele. Uh, je aanvaardt het dus wel en niet. En... Uh, kan je nooit helemaal uitleggen hoe je daarmee daar bezig bent. Het niet aanvaarden betekent uh, dat je hoop hebt. Het wel aanvaarden betekent dat je diezelfde hoop... Uh, met rationele argumenten de grond in En daartussen uh, gaan onze gedachten. Waarom gaat u iedere keer opnieuw terug... Ja, dat is in het begin geweest om, uh, om veel te zoeken. Uh, en uh, om de herinnering aan uh, Maarten daar in die omgeving levend te houden. Uh, zodat als er ooit eens iets over hem, van hem gevonden zou worden... ze niet uh, uh, de kans hebben om uh, niet meer herinnerd te zijn... aan uh, die Nederlandse jongen die daar vermist werd... Uh, zodat uh, wij, uh, van iedereen die daar woont en iets hoort over... een uh, vondst van uh, resten, uh, aan ons zal denken. Ik, ik denk, ik heb natuurlijk altijd die... die, uh, die uh, ja, Ik weet niet of het fantasieën zijn, maar, maar de telefoon gaat... en uh, er wordt ons verteld, of in het Spaans, of uh, via, ik weet niet wie. Ik hoop altijd dat... Degene die iets van Maarten vindt, ook zelf ons belt. En niet via uh, buitenlandse zaken of via politie. Of, ja, het maakt ook eigenlijk niks uit, natuurlijk. Maar ik hoop dat iemand als er ooit wat gevonden uit Chili ons belt. En ik heb ook zo'n briefje bij de telefoon liggen. Uh, dat, dat ligt er dus al twaalf uh, jaar. Als iemand belt en die zegt, we hebben uw zoon gevonden... dat ik dan kan vragen, heel goed in het Spaans, uh, is die gewond? Of is die, is die dood? Of is die levend? Of, hoe, hoe, uh, nou is dat briefje natuurlijk verouderd, want hij kan al bijna niet meer leven. Maar dat ligt altijd, heb ik twaalf uh, jaar geleden gemaakt. Ik dacht, als iemand hier in mijn huis bij de telefoon zit... en er belt iemand op uit Chili, en dat ze ook vragen... waar belt u vandaan en wat is uw nummer... dat we niet ineens verbroken worden en... Ik wil het dan natuurlijk, ik wil het ook altijd horen. Wat er ook gevonden wordt. Ik wil het ook zien, ik wil ook dat mensen uh, een foto maken. Als ze maar te vinden of, of wat dan ook. Ik heb daar ook uh, fototoestelletjes achtergelaten. gelaten. Uh, en met Flits, dat, ik heb echt gezegd tegen die mensen. Uh, ik, ik, ik wil dat allemaal, ik wil dat weten. Ik wil dan dat de cirkel rond is. En dat ze niet denken, ach, laat die ouders maar. en uh, Dat is allemaal verdrietig. Nee, dat hoort erbij. 8 januari 1986. Maarten is op dat moment 26 dagen vermist. In de Hoflaankerk in Rotterdam wordt een dienst gehouden. Het is de dag van zijn verjaardag. Toen Maarten 18 jaar geleden geboren werd was hij zo ongeveer de lelijkste baby van ons halfrond. Hij woog bijna negen pond en zijn oogjes bleven heel lang dicht. En alles was bol aan hem. Dat is overgegaan. Hij groeide op en was eigenlijk altijd opgewekt. Wel nogal onhandig, hij vond dat zelf niet. Als hij iets voor het eerst deed, dan kostte hem dat moeite... Velen onder jullie kennen Maartens omslachtige wijze van een blikje cola... wat hij dan absoluut niet open kon krijgen. Maarten kon ook niet tekenen, dat dachten wij. We hebben gelukkig enkele werken ingelijst... en vinden ze oorspronkelijk en mooi. Schrijven deed Maarten haast onleesbaar... en hij werd bijna boos als je er iets van zei. Wel was het zo dat hij dan weken later het zelf ook niet meer kon lezen... Maar met zijn verstand ging het best. Hij was leergierig. Hij dacht na over de alledaagse en de niet-alledaagse dingen. De wereld om hem heen interesseerde hem mateloos. Hij zag eruit zoals hem dat uitkwam. Dus zag hij er volgens ons niet uit. En hij zei slechts dat waar hij zelf achter stond. Van aanpassen om ongemakkelijke situaties te voorkomen was geen sprake... Wat Maarten voor ons in die 18 jaar betekend heeft... voor wat hij gedurende zijn verblijf in Zuid-Amerika aan ons heeft geschreven... zijn we heel dankbaar. Voor mij is alles nog een droom. Maar als het waar is... dan ben ik blij dat onze Maarten zo'n fantastische tijd heeft gehad hier, aan dat laatste eindexamenjaar, met die warmte van zijn vrienden, met zijn dispuut, en dat wij van zo dichtbij dat allemaal hebben mogen meemaken. 18 volle jaren. Wat hebben we van hem genoten? Hij belde ons dus op, 5 december, uit Argentinië. En zei toen, ik denk dat ik ook naar Chili ga. En toen hebben we nog gezegd, Maarten, ga nou niet naar Chili. Chili, dat, dat, dat was Pinochet. Chili, dat was toch voor ons, zeker in Nederland... waar we best wat wisten wat er in Chili gebeurde. Dat was een, een eng land. We hebben echt gezegd, Maarten, doe dat, doe dat nou liever niet. Dus, dus we lieten hem wel naar zuid Amerika gaan. Maar we hadden het hier thuis eigenlijk al gezegd, en, en toen zeker nog door de telefoon... ga nou niet naar Chili toe. Ja, maar hij was er vlakbij, en dat was ook zo, hij zat, hij zat aan, tegen de grens van Chili. En ja, toen heb ik ook gedacht, ik, ik kan het hem niet verbieden, ik kan als hij naar Chili wil. En toen heeft hij toch de bus genomen... Hij heeft namelijk van iemand gehoord in Argentinië... dat de Vulcano Zorno dat was mooi. Dat was een mooi gebied, dat was een merengebied. Er waren bomen, er waren vulkanen. Uh, dat hele Andesgebied, dat is natuurlijk prachtig. En hij heeft gedacht, nou, dat, dat wil ik ook zien. En wij hebben dat dus niet, niet uit zijn hoofd kunnen praten. Hij, hij, heeft dat, hij heeft dat gewoon gedaan. Dus we waren er een heel klein beetje op voorbereid... 5 december dat hij naar Chili zou gaan. Maar als er dan uh, twee weken later twee agenten op de stoep staan... en die zeggen, uw zoon wordt vermist in Chili... dan denk je toch, nou, dat, dat kan niet. Dat, dat... En het eerste wat, wat ik natuurlijk dacht, is soldaten. Nee, dat, dat, dat, dat denk je toch, zeker toen, als je Chili hoorde dan dacht je aan het regime en dan dacht je soldaten. En, uh, maar dat, dat, dat hebben we best vlug begrepen... dat uh, bij Maarten er geen politieke motieven waren. Alhoewel, ja, je weet dat nooit zeker. Je, je, houdt het, je houdt het toch als mogelijkheid. Je weet het nooit zeker, je houdt het toch als mogelijkheid. Loes Visser in januari 1986. In 1990 treedt Pinochet af na een referendum. Vanaf dat moment lijkt het wel alsof mensen iets minder bang zijn... en zo nu en dan hun mond open durven te doen. Ja, de mensen gaan steeds meer zeggen in Chili. Durven meer zich te uiten over wat ze denken. En het is ons uh, een paar maal overkomen dat er mensen spontaan zeiden... van, uh, ja, jullie... Uh, Jullie zoeken alsmaar op die vulkaan, maar uh, denken jullie nou dat dat zinvol is? Hebben jullie niet het idee dat, uh, dat er iets anders gebeurd is? Uh, dat de, uh, uh, het regime misschien verantwoordelijk zou kunnen zijn voor datgene wat er gebeurd is? Zomaar mensen uh, die ons uh, uh, daarover op straat aanspraken... En uh, ja, dat vinden we wonderlijk. Maar dat kan misschien verklaard worden uit het uh, feit... dat Chili een hele hoop meegemaakt heeft. En dat er een paranoïde gedachte onder de bevolking zit. Uh, dat alles wat er aan ongelukken gebeurt... Uh, misschien wel in verband gebracht moet worden met het regime. Dat weet ik niet. Maar ik vind het wel wonderlijk. Na bijna 13 jaar is er nog steeds geen spoor van Maarten gevonden... en blijven vele vragen onbeantwoord. 12 december 1986 vertrekt Maarten om 7 uur... vanuit de hut op de vulkaan Osorno. Hij zegt om drie uur s middags weer terug te zullen zijn. Hij heeft sportschoenen aan. In een van zijn laatste brieven naar huis... schrijft hij dat hij nooit verder gaat dan tot de sneeuw. Maarten is geen waaghals... Als hij niet terugkomt, wordt er geen alarm geslagen... omdat, zoals men later beweert, de batterijen van de radio... waarmee men de verbinding tot stand moest brengen, leeg zijn. De autoriteiten zeggen direct na zijn vermissing naar hem gezocht te hebben. De bewoners uit de omgeving doen daar nogal geringschattend over. Volgens hen zijn er een paar man naar boven gegaan... maar die hebben niet echt gezocht en zeker niet op de IJskap. Het oriëntatievermogen van Maarten is niet erg goed en op de vulkaan staan nergens bordjes om aan te geven waar je naartoe moet. Pas na negen dagen krijgen Loes en Paulus Visser te horen dat Maarten vermist is. Via de telefoon zegt de consul, een Chileen van Duitse afkomst, dat ze maar vooral niet naar Chili moeten komen omdat dat zinloos is. Paulus Visser. Ja, er zijn natuurlijk wel een aantal dingen blijven hangen... die, uh, die niet helemaal verklaarbaar zijn uh, voor mij. Uh, ten eerste vind ik het een hele rare situatie... als een uh, consul over de ouders van een vermist kind zegt van... Uh, kom maar niet, uh, ik kan me zoiets niet voorstellen. Dat is uh, uh, wat, wat de man ertoe bewogen heeft om, uh, om dat zo te zeggen... Uh, en dan, uh, ja, toen we daar dan toch aankwamen, uh, toen uh, werden we uh, eerst langs een krant... en vervolgens langs het politiebureau en vervolgens weer naar het vliegveld gebracht. Uh, en uh, daar werden we in een helikopter uh, gezet en uh, naar uh, de vulkaan Oceano toegevlogen... Uh, Enerzijds kun je zeggen van uh, dat is uh, heel positief dat er zo, uh, zo actief wordt opgetreden en dat je zo'n service krijgt. Uh, aan de andere kant is het, uh, zou ik me niet kunnen voorstellen dat als iemand uh, uit Chili in Nederland vermist raakt, dat de Nederlandse overheid een helikopter ter beschikking zou stellen. En, uh, uh, dus het doet wat, misschien wat overdreven aan. Uh, ik kan daar geen, geen verklaring voor vinden. Maar als u naar een verklaring zoekt... Uh, dan zou je ook nog het, uh, het tegendeel van die, uh, van die attente houding kunnen bedenken. En kunnen denken van, uh, ja, uh, zo snel mogelijk uh, die mensen op die vulkaan zetten. Laten zien hoe uh, gevaarlijk het is. En uh, ze dan zo snel mogelijk weer zien kwijt te raken. Uh, ze... Uh, zijn dan het kortste in, uh, in Chili... en uh, zullen we dan verder wel genoegen nemen met het beeld wat geschapen is. Maar omdat? Omdat er iets gebeurd is wat uh, het daglicht niet kan zien. En dan denkt u uh, toch aan de rol van de militairen? Ja, op de, achtergr op de achtergrond speelt dat steeds een rol. Eh... Uh, en niet in de laatste plaats vanwege het feit dat wij uh, toch ook uit de bevolking wel signalen gekregen hebben... die erop duiden dat dat, uh, dat, dat uh, het geval zou kunnen zijn. Uh, en het verborgen houden van uh, informatie, uh, en dat moet haast willens en wetens zijn geweest... Uh, informatie die voor ons niet uh, onbelangrijk... ...genoemd zou kunnen worden... ...dat is uh, het, het, het feit dat daar... Uh, ...in die uh, periode... ...nogal wat dissidenten... ...gezocht werden... Uh, ...het feit dat... Uh, ...daar uh, toch... ...min of meer grootscheeps legeroefeningen waren... Uh, ...op het moment dat Maarten daar rondliep... Uh, ...waarom... ...zou je dat niet meedelen? Uh, je kunt ook zeggen... ...waarom zou je het wel meedelen? Uh, Maarten had in die uh, in de tijd de paar dagen dat hij daar was uh, in Puerto Montt, met de pensioenhouder waar hij uh, logeerde, uh, nogal uh, felle politieke discussies gehad. Uh, dat uh, en Maarten was het dus niet eens met uh, de. Uh, daden van het regime en uh, de wijze waarop de armen arm en de domme dom gehouden werden. Uh, en uh, hij kwam dus op voor de zwakkeren. Uh, dat was tegen draads op dat moment. Je werd dan heel snel een communist genoemd. Uh, en uh, dat zou hem uh, een uh, kwetsbare persoon hebben kunnen maken... Um, maar het kan ook zijn dat het um, alleen maar positief is... dat die pensioenhouder meldt dat hij met Maarten dit soort discussies heeft gehad. Uh, want als er verder niks achtersteekt, dan kan je dat zeggen. Als er wel iets achtersteekt, dan zeg je het niet. U heeft die man ontmoet? Wat is dat voor een man? Ja, dat is een, uh, een, een, een Duitse leraar... Um, een leraar Duits, moet ik eigenlijk zeggen... van de middelbare school uit uh, Prettermont. De Duitse Schule. En uh, hij uh, was nogal... Uh, uh, voor, de, voor de, uh, de regering van die tijd... Uh, hij was sympathisant met uh, uh, het regime, met de groente... De groente van Pinochet. Ja, precies. Nou, dan vind ik uh, het nog steeds wonderlijk... wat er met die fotorolletjes gebeurd is. Uh, dat uh, van de mededeling van uh, Maarten... dat hij veel foto's had gemaakt. Uh, daar op die basis gingen we ervan uit dat er uh, dus inderdaad of filmpjes weggebracht zouden zijn... of uh, uh, volle filmpjes in zijn bagage zouden zitten. Uh, de filmpjes die we in zijn bagage gevonden hebben... die uh, waren zwart bij ontwikkeling. Uh, dat uh, zou erop kunnen duiden dat er uh, iets opgestaan zou kunnen hebben... wat uh, niet... Uh, in het straatje van het regime eh, zat. Aan de andere kant, eh, als ze het, als ze het eh, geraffineerd hadden willen doen... dan hadden ze twee lege filmpjes erin moeten stoppen... in plaats van de volle. En dan hadden wij niet geweten wat er aan de hand was. Militairen spelen op de achtergrond nog steeds een rol. En niet in de laatste plaats vanwege het feit dat Loes en Paulus Visser... toch ook vanuit de bevolking signalen krijgen... dat dat het geval zou kunnen zijn. Bincho Alarcon is een Chileense banneling. Hij woont sinds 1974 in Nederland. Het verzet is uh, altijd aanwezig geweest. Sinds de stadgreep, men organiseert zich om te verzetten tegen de dictatuur. In 1980 bijvoorbeeld, er waren duidelijke pogingen om. Bepaalde de vormen van verzet en met name ook gewapende verzet tegen de dictatuur eh, te kunnen beginnen. En in het gebied in het zuiden, die ook een wat met Osorno, Valdivia... ...voor een deel de provincie van Cautin te maken heeft... ...er waren wel jongeren die geloofden dat het toch een bijdrage zou kunnen zijn in de strijd tegen de dictatuur waren jongeren die daar naartoe gingen om een vorm van gewapende verzet te kunnen plegen tegen het regime van Pinochet. Sommige mensen, sommige jongeren konden het gebied wel bereiken, anderen niet. Ik herinner me van jongeren die in poging om illegaal binnen te komen via Argentinië te kunnen realiseren en werden ze ontdekt door de Argentijnse politie... aangehouden... en uitgeleverd naar de politie van Pinochet. En sinds die tijd... die jongens zijn helemaal verdwenen. In feite... die verzet van die jongen... die wel binnen, binnen konden komen... geduurde tot... Uh, 82. En zijn... zijn uh, geïsoleerd op het gebied... door de krachten van Pinochet en vernietigen daarna. U zegt dat die jongeren opgepakt zijn... en dat men nooit meer wat van ze gehoord heeft. Dat klopt. Het enige wat uh, konden wij als informatie kregen... is het moment dat die jongeren nog wat opgepakt werden... En sinds die tijd hebben wij geen enkele spoor meer daarvoor kunnen vinden. Maarten is verdwenen in 1985. Was men nog actief in die tijd om, om jongeren op te pakken... die vanuit Argentinië kwamen naar Chili? Na de ervaring dat de militairen hebben meegedaan in die regio... de volledige regio stond op, ook op volledige controle van de militairen. Dus alles wat zich beweegde in die regio was bekend door hen. Ik heb geen twijfel dat als nog wat wie dan ook daar in die regio kwam. met sympathie voor democratie, met een boodschap van vrijheid, van rechtvaardigheid dat zou zonder enige twijfel door wie dan ook... die met de militairen gewoon nog wat te maken had... onmiddellijk een verband te leggen tussen de ervaring van die jongen... die probeerde in verzet te komen tegen Pinochet... en een of andere iemand die sympathie waarschijnlijk alleen maar voor de democratie had. Maar hoe ver ging men daarin? Zover dat men iemand uh, om het leven bracht... Niet te vergeten, in 1985. En de massamoord in Chile werd gewoon in 1973. Dus die hadden nog wat ervaring meer dan voldoende... om zonder enige sporen gewoon mensen te laten verdwijnen. Alleen maar, zoals met ons gebeurd is... omdat wij een totaal andere mening hadden... over hoe moest onze maatschappij verder opbouwen... Dat is nog wat een concrete voorbeeld. Wat met die jongen gebeurd is, is niet anders dan met ons kon ook wat gebeuren. En met ons, ook andere vrienden van ons, die tot de dag van vandaag alleen maar zijn namen terug te vinden zijn op een lijst van vermiste Chilenen, die terecht of niet terecht aangepakt zijn, gemarteld en verdwenen. In 1981 gaat Rob Hof samen met zijn vriendin Lia Scholte en zijn broer naar Chili. Hij wil een film maken over hoe mensen daar op dat moment onderdrukt worden. Hij wil proberen een beeld te krijgen van hoe je in zo'n dictatuur leeft. In 1996 gaat hij terug en maakt opnieuw een film over wat er toen in 1981 gebeurde. Kijk, dit, dit is gewoon uh, een chili wat, wat ik voel... en wat velen gewoon niet, uh, niet snappen dat je daar verliefd op raakt. Regenachtig zuiden. Uh, mensen die proberen te overleven. Uh, groene weides, uh, vulkanen, altijd die daar bovenop dronen. En dan in je hoofd, in je achterhoofd... dit is het chili wat onderdrukt wordt... Waar, waar aardige lui zitten, waarmee ik omga. Uh, die ik graag mag, waar je altijd welkom bent. Waar een prachtige muziek vandaan te horen is. Dit lied, drukt dat helemaal voor mij uit. Uh, Gracias a la vida. Dank aan het leven. Le het leven wat mij een stem heeft gegeven. Een stem heeft gegeven die uh, kan protesteren. Die de schoonheid van het leven kan uitdrukken. Ogen die onrecht zien maar die ook de schoonheid zien. En dat dubbele, dat had ik hier in het zuiden van Chili altijd. Uh, de ene kant regen, onderdrukking... maar de andere kant die prachtige vulkanen en warme mensen. Nou ja, dat is wat je voelt bij dit uh, lied, Gracias a la vida. De tekst is van Violeta Parra... Uh, zij is een van de grootste uh, Chileense uh, zangeressen... die het verzet... Uh, uh, enorme kracht gaf. Een, een, een, romantiek, uh, een romantische lading gaf. Het was niet alleen verzet tegen de onderdrukker. Het was vooral... Uh, uh, verbondenheid met alles wat prachtig was in Latijns-Amerika, alles wat behouden moest worden. Violetta Parra is ook vermoord. Uh, hetzelfde met Victor Garra, andere verzetzanger, die dit lied ook altijd zong. Hij is in het stadion uh, van Santiago vermoord. En Mercedes Sosa, die nu dit lied zingt, uh, Argentijnse zangeres. Uh, zij heeft dit lied gezongen toen Argentinië uh, na uh, zeven jaar dictatuur weer democratie werd. En ze was met de hele bevolking uh, op, het, uh, op de Plaza de Mayo. En toen werd dit lied gezongen en iedereen was stil. Er was een einde aan de dictatuur. Het lied uh, Gracias a la vida verbond toen iedereen. En dat is Latijns-Amerika, dat is Chili. Een film gemaakt in 1996. Het is een reconstructie van wat er in 1981 is gebeurd. Ik herinner me dat we die eerste keer, toen we in Chili binnenkwamen, eh, eh, boven in de Andes, tussen Bolivia en Chili, eh, op een treinstation eh, moesten stoppen vanwege de grens. Militairen kwamen, paspoortcontrole. Eh, daar bekroop me. Die enorme angst, daar zag ik het kwaad. We kwamen daar doorheen. En we gingen door naar het zuiden. En daar kwam ik een heel ander beeld tegen. Daar kwam ik uh, mensen tegen waarvan ik snel genoeg wist... die zijn tegen Pinochet. Maar niemand sprak daar te veel over. Je had de neiging die lui uh, te laten weten dat jij tegen Pinochet was. Oké, okay, dat wist men snel genoeg. Soms had je die bleef die neiging echter komen en vertelde je dingen... en je merkte dat zij niet zoveel vertelden. Uh, ik dacht altijd, uh, waarom? Uh, want op een gegeven moment bekroop me ook de angst... zijn zij misschien toch niet tegen Pinochet... en staan zij misschien aan de andere kant. Je ging je vrienden wantrouwen. En dat is me bijgebleven van dat Chili van toen... Dat je, een soort, dat je op een dubbele wijze ging denken. Wat kan ik vertellen? Wat kan ik niet vertellen? Waar hou ik mijn mond? Uh, en dat ging je zelfs bij vrienden doen. Helemaal bij nieuwe vrienden. Als je een nieuw iemand leerde kennen, dan dacht je helemaal... wie is dat? Dat probeerde je af te tasten. Uh, je werd er schizofreen van bijna. Uh, in zo'n land uh, moet je voortdurend dubbel denken. Doe je dat niet, dan loop je grote gevaren... Ja, en toen op een gegeven ogenblik uh, sloeg de dictatuur uh, toe. Ik herinner me nog, uh, we waren aan het eten. En plotseling werd er geklopt op de deur. Uh, ik zag uh, onze Maria, waar we logeerden, naar buiten kijken. En het was alsof ze iets doorhad, alsof ze wist dat er iets gaande was... Uh, en zij zei, euh, ze komen ons halen. Ja, nou ja, ik snapte er absoluut niets van. Maar het volgende moment stond het huis vol met uh, lui incorpichons. Uh, mitrailleurs met uh, de, daar, ja, in mijn beeld herinnering, een soort touwtjes aan. Uh, en mee, uh, mee. Uh, we werden eerst geblinddoekt. Uh, en op een gegeven moment in een ranger over... Uh, of jij ja, in een of andere four-wheel drive naar buiten... en over ongeasfalteerde wegen hebben we toen uren gereden. Heel snel uh, uh, raakte ik gewend aan die nieuwe situatie... die voor mij totaal onverwacht kwam. De, plotseling was daar die dictatuur. Waar, uh, ik was hem bijna vergeten in die sfeer van, dat, uh, van vrienden, van muziek... Uh, uh, van overleven. En plotseling was hij er. Ja, ik heb uh, gewoon heel letterlijk, heel vaak, gewoon knikkende knieën gehad. dat die tegen elkaar aanbotsten van, uh, van angst. Uh, ja, ik heb op een gegeven moment, vertelde die vriendin van mij later ook, de, gewoon letterlijk gehuild van angst. dat ik me niet meer kon beheersen. Uh, ja, je, je fantaseert er zo op los. Je, je voelt je volledig overgeleverd, want we waren verdwenen. He, niemand uh, wist waar wij waren. He, als we in de gevangenis hadden gezeten... dan waren tijd en plaats bekend, waren we gelokaliseerd. Maar niemand wist waar wij ons bevonden. Dus ik voelde me vogelvrij. En zeker op het moment dat we... toen we met een helikopter uh, ver weg in de Cordillera uh, vervoerd waren... nadat die helikopter ook nog eens in de helikopter de deuren open was gemaakt. He, uh, ja, gewoon intimidatie en bedreiging. Een... De, de, de zenuwen die door je lijf gieren, je keel die dicht zit. Het, het, ja, en aan het, het ergste denken. En denken: van ja, ik, ik wil hier overleven. Ik heb toen ook wel gedacht: nou, dat wil ik mijn ouders niet aandoen, dat ik hier uh, verdwijn. Hè, dat, dat mag niet gebeuren. Um, nou ja, je denkt aan martelingen, aan, aan, aan, aan verdwijningen. Aan, ja, toen wij op een gegeven moment een keer uit een auto een weiland werden ingejaagd. en daar een kwartier lang moesten staan op een rij. Ja, dan denk je, nou gaan ze ons executeren. Vier dagen worden zij geblinddoekt en geboeid gevangen gehouden en geïntimideerd. Daarna houdt men hen drie dagen op een andere plaats vast. De zevende dag worden ze met z'n drieën naar een onderzoekscentrum gebracht en lichamelijk onderzocht. De fotorolletjes en films die Rob gemaakt heeft, krijgt hij niet terug. Ook moeten zij alle drie een verklaring ondertekenen... waarin staat dat zij in Nederland niets mogen vertellen over wat er gebeurd is... en geen contact met de pers mogen opnemen. Doen ze dat wel, zo wordt gezegd, dan zullen ze wel merken wat er gebeurt. Vanaf een militair vliegveld vliegen ze naar Santiago... en worden opgevangen door opnieuw militairen... en een medewerker van de Nederlandse ambassade. Ten slotte zet men hen als persona non grata het land uit. Maar wat is er met hun Chileense vrienden gebeurd? Lia Scholte. Ja, ik had een hele grote angst dat hun... Dat vanaf het moment dat wij bij hun weg waren... er ook een bescherming voor hun was weggevallen. En wat inderdaad ook het geval bleek te zijn... nadat wij vertrokken zijn, zijn zij fysiek gemarteld. Zijn zij met elektriciteit zijn ze op een tafel vastgebonden... en met elektriciteit behandeld... en hele akelige ondervragingen ondergaan. En dat was wat mij op dat moment... Ja, naast de opluchting van... Nou, ik, ik heb het grootste gevaar achter me gelaten... Uh, hoewel ik in Zuid-Amerika nog steeds wel bang was... Uh, of ik niet achtervolgd werd. Maar de tweede, bijna even grote angst was... Uh, of mijn vrienden nog in leven zouden blijven. Allebei de vrienden blijken nog in leven te zijn. De man heeft drie en de vrouw negen maanden daarna nog gevangen gezeten. Maarten Visser wordt sinds 12 december 1985 vermist... Ieder jaar opnieuw gaan zijn ouders naar Chili om te zoeken... en om meer zekerheid te krijgen over wat er met hem is gebeurd... en of hij dood is. Loes Visser. Kijk, ik weet het nog steeds niet zeker. Omdat ik denk, als iemand niet gevonden wordt, weet je het nooit zeker. Dus dat gevoel, ik denk dat dat niet eens veranderd is... Je weet ook niet wat het is, een dood kind... want je hebt dat kind niet gezien. Dus heel stiekem speel je met de gedachte... dat hij, nou, in ons geval dan in Chili... maar Maarten is, is ergens in Chili. Terwijl je weet dat hij eigenlijk niet meer kan leven. Ja, ik denk dat, het, dat ik er zo over denk. Misschien moeten wij ja, oud worden zonder te weten... wat er met Maarten is gebeurd... Is daarmee te leven? Ja, daar is, daar is wel mee te leven. Omdat je. Je hebt geen, je hebt geen keus. Dus je, je, je moet gewoon. Alleen het, het, wordt, ja, het wordt er anders door. Want je hebt eigenlijk je nooit kunnen overgeven aan dat. aan dat grote verdriet. Omdat je altijd dacht: nou. Hij, hij, hij wordt nog wel gevonden of hij komt wel boven water... of er wordt ons wel iets, iets meegedeeld. En in het begin was het zo... mochten we, toen Maarten verdween... mochten we absoluut niet praten over eventueel... dat Maarten misschien in handen zou zijn van het regime. Want dat zou als Maarten gevangen zou zitten, zou Maarten schaden. Dus dat hebben we in het begin die eerste jaren altijd... Verborgen moeten houden. En, en dat, daar mocht je eigenlijk niet over praten. Dat ging allemaal in codes. En, en dat is nu over. Ik denk nu ook. Maar het zal waarschijnlijk niks te maken hebben met het regime van Pinochet van toen. En ik durf dat nu rustig te zeggen. Om, om, omdat ik denk, als het wel zo is, moet daar misschien dan ook maar iets uitkomen. En dat is het vervelende dat je dat dat je dat graag zou willen weten. Nou, als je hier nou eh, ziet wat er, eh, wat er dus beschreven staat... in die eh, commissie Rettig, die informe Rettig... Eh, dan eh, zie je dat er in totaal eh, 2920 eh, gevallen staan beschreven... waarvan eh, 2279 eh, slachtoffers van geweld... Eh, politiek geweld en politiek en, en uh, geweld van de uh, mensenrechten. Het rapport Informe Rettig is samengesteld door een waarheids- en verzoeningscommissie. In het rapport staat beschreven welke mensen er tijdens de periode 1973 tot 1990 verdwenen of gedood zijn... en ook, voor zover dat bekend is, de omstandigheden waaronder dat gebeurd is... Er zijn ongeveer 600 onopgeloste gevallen genoteerd. Ja, dat gebeurde natuurlijk vooral in de beginperiode, uh, 73, 74. Dat waren de jaren dat de, de meeste uh, verschrikkelijke dingen gebeurden. Maar ja, ook hier uh, later... En uh, dan praten we tot, tot 90 zelfs. Uh, maar vooral 84, 85... Uh, over nogal wat uh, dingen die uh, hier beschreven staan. Over mensen die verdwenen zijn. Mensen die bij uh, aanslagen om het leven kwamen. Uh, mensen die vermoord zijn. En... Uh, meestal mannen van allerlei leeftijden... in allerlei gebieden, maar vooral in uh, Santiago, de grote steden. Daar is de grootste, uh, de grootste dichtheid van uh, gevallen. Uiteraard, daar wonen de meeste mensen. Maar ook in het zuiden van Chili... Uh, in de buurt van uh, de vulkaan Osorno uh, is ook uh, heel veel gebeurd. En uh, op ons verzoek is ook uh, het geval van Maarten onderzocht. En hij zit bij de 600 onopgeloste gevallen. Waar staat hij hier in dit boek? Bladzij uh, 818. Uh, Visser Maarten Melle. Alleen maar een naam. Zonder datum? Zonder datum. Verder niks. Staat er van al die andere mensen die erin staan, die lijsten... staan er wel aparte stukjes van vermeld? Van die laatste 600 niet. Dat zijn allemaal gevallen waar ze geen raad mee wisten. En die misschien nog wel ooit eens opgelost zullen worden... Uh, er zijn ook na de verschijning van dit, uh, van dit boek... Uh, een uh, aantal tientallen gevallen opgelost. Uh, er zijn uh, massagraven ontdekt. En uh, er zijn uh, uh, enkele graven ontdekt... Uh, van mensen die dus daarin genoemd worden. Maarten is de enige Nederlander die in het rapport vermeld wordt... Alleen als gevallen zijn aangegeven, zijn ze door de commissie onderzocht. Er zijn voor zover bekend geen andere Nederlanders die in Chili vermist worden. Bij de verdeling naar nationaliteit is te zien dat er onder de bewezen gevallen meer dan 2000 Chilenen zijn en een groot aantal andere nationaliteiten. Waaronder Spanjaarden, Argentijnen, Ecuadorianen, Fransen, Uruguayanen, Bolivianen, Noord-Amerikanen en zelfs een Vietnamees. Zij maken deel uit van de 2.279 mensen... waarvan alle omstandigheden bekend en bewezen zijn... en die gedood of vermist zijn. Maar er zijn ook veel mensen die niet in het rapport in retic staan... en die op andere manieren slachtoffer zijn geworden van het toenmalige regime. Uit het rapport blijkt verder dat de grootste groep gevormd wordt... door mensen tussen de 16 en 45 jaar. 126 vrouwen en de rest mannen. Orlando Letelier werd op 21 september 1976... midden in Washington vermoord. Hij was oud-minister uit de regering Allende. En na de militaire staatsgreep in 1973... werd hij een van de meest actieve ballingen... die veel succes had met zijn campagne tegen de junta. Fabiola Letelier, zijn zus, was vorige week in Nederland... Zij is voorzitter van CODEPO, de Commissie ter Verdediging van de Mensenrechten in Chili. December Mr. Straw. De minister van van Engeland We hopen. Op 11 december, overmorgen dus. moet de minister van Binnenlandse Zaken van Engeland, Mr. Straw, beslissen. Wij en alle mensenrechtenorganisaties in Chili hopen dat Pinochet naar Spanje gaat en dat Engeland dus gehoor geeft aan het uitleveringsverzoek... van de Spaanse rechter, meester Balthazar Garzon. Wij hopen dat omdat we weten dat het strafproces in Spanje... gebaseerd is op heel veel bewijzen die nu voltooid zijn... gedurende deze twee jaren van onderzoek. Dus we hopen dat met deze bewijzen uit Chili, Argentinië... uit Paraguay en ook uit Amerika... verzameld door de Spaanse onderzoeksrechter Baltasar Garzon... de Spaanse rechtbank tot een veroordeling van Pinochet zal komen... wegens genocide, terrorisme, martelingen en andere zaken... gepleegd tijdens deze 17 jaar van zijn militaire dictatuur. En dit strafproces is gebaseerd op misdaden die door Pinochet persoonlijk zijn gepleegd. En ook gebaseerd op het wettige systeem in Spanje en op het internationaal recht. En een verdrag dat door Spanje en Chili is ondertekend. Dus we hopen dat Pinochet in Spanje berecht wordt. Omdat wanneer hij naar Chili teruggaat hij daar nooit veroordeeld zal worden. Als hij rekening houdt met de Chileense procedure... dan zou hij vrijgelaten worden omdat men de amnestiewet van 1978 zal toepassen... die is afgekondigd toen hij dictator was. En ook omdat het mogelijk is dat de president van de rechtbank... bij een hoger beroep alle documenten naar het militair tribunaal in Chili stuurt... opdat er ook geen veroordeling zal plaatsvinden voor een objectief en een heel just tribunal... als hij naar een militaire tribunal gaat. Fabiola Letelier is voorzitter van CODEPO... de Commissie ter Verdediging van Mensenrechten in Chili. Volgens haar zijn er tussen 1981 en 1990... 4000 mensen verdwenen of gedood in Chili... Veertien daders zijn tot nu toe gestraft... waarvan twee in verband met de moord op haar broer. Wat er met Maarten Visser op 12 december 1985 gebeurd is... weet niemand. Hij is en blijft vermist. Maar toch, heel diep in haar hart, houdt zijn moeder Loes... er nog altijd rekening mee dat hij nog leeft... Ja, dat denk ik toch nog stiekem. Ik denk toch nog stiekem. Ja, ja je, dat, dat is natuurlijk ook wel... Uh, van, van iemand anders zou ik... Ook, dat zeggen ook andere mensen tegen mij. Ja, maar je weet toch... Dan zeg ik, ja, dat weet ik ook wel. Hij zou eigenlijk niet meer kunnen leven. Maar stiekem, ik denk, ja... Voor mij... Uh, er heeft ook één keer een, een, een beste vriendin... Gevraagd, hoe gaat het met Pieter? En hoe gaat het met Mimi? En hoe gaat het met Vivi? En waar is Maarten? En toen zei ik, in Chili. Ze zei, zo, oh, oh. Ik zei, nee, dat vind, dat vind ik zo. Hij hoort bij dat reisje. Uh, iedereen mag dat vragen. En dan, dan denk ik gewoon, hij is, hij is in Chili. En of die dan dood of levend is, ja dat weet ik niet. Maar zo, zo doe ik het dan toch blijkbaar. Totdat ik, wat ik tegen jou zei... totdat ik het telefoontje krijg, dat hij is gevonden. En dan, dan dringt het echt tot me door. En nu is het nog... Ik kan het nog... Uh... Ja, ik kan er nog zelf iets van maken. U hoorde een aflevering van NPS-bijlagen uit 1998... gemaakt door Jos Lupse-presentatie Aad Bos. Techniek Martin Schuurman en Ton Prudon... Het is december en de ouders van Maarten die waren de afgelopen tijd... opnieuw in Chili om weer, inmiddels 28 jaar na dato, te gaan zoeken. In een ander trok zich namelijk eind 1985. Dat is het juiste jaartal. Zus Fifi Visser is filmmaker en heeft een documentaire... over de verdwijning van Maarten gemaakt, getiteld Twee Levens. En deze was hier in Nederland op verschillende momenten al te zien... maar die is onlangs vertoond met Spaanse ondertiteling op het Surdox Festival in Puerta Varas in Chili. En haar ouders die waren daarbij. En die zijn gisteren, dus vrijdag, teruggekomen. Maar wij van woord wilden zelf eens even met Vivi in gesprek... over de onvoltooidheid van deze vermissing voor haar. 16 jaar was ze toen haar oudere broer in Chili verdween. Tom Klaassen heeft gistermiddag met Vivi gebeld. Documentaire maakster Vivi Visser, uh, zus van Maarten. Uh, wat is er volgens jou in Chili gebeurd? Ja, de hamvraag, de, de, ham de, de 10.000 dollar vraag, Ja, de, dat weten we dus niet. Um, hij, Maarten is naar Zuid-Amerika gegaan, heeft dus die reis gemaakt. We weten het niet. Hij is een berg opgegaan waarschijnlijk, die vulkaan opgewandeld. En uh, verdwenen. En hij kan heel goed een ongeluk gehad hebben. Maar het kan ook heel goed iets anders zijn gebeurd. En er zijn steeds meer mensen in Chili, gek genoeg... Uh, die zeggen van, nou, een ongeluk. We denken toch echt dat er wel iets, iets, uh, iets anders is gebeurd. We denken toch dat het militairen zijn geweest. Oh, en uh, hoe zit dat dan? Want uh, hoe lang is het geleden, precies? Ja, het, is, het was gisteren, um, 12 december... Uh, was het uh, 28 jaar geleden. En het was natuurlijk de tijd van Pinochet... In de tijd van... 1985? Ja, in 1985. Dus de tijd van verdwijningen en uh, toen sprak niemand daarover en wisten heel veel mensen er ook niets van. Dit vonden dat toch linkse propaganda als je zei dat uh, het leger uh, nare dingen deed. En nu komen mensen er steeds meer en meer en meer achter wat er allemaal gebeurd is in die tijd. En hoe, hoeveel mensen er verdwenen en vermoord zijn. En hoe oud was jij? Ik was 16 toen hij verdween. En heb je nog contact met hem gehad? Uh, ja, nou, toen hij in Zuid-Amerika was. In Chile, wij wisten niet eens dat hij in Chili was. Kan je nagaan. Ja. Hij reisde door Zuid-Amerika en hij stuurde iedere week een brief. Um, en uh, de, uh, op die manier hadden we contact. Goh. En uh, je ouders gaan er elk jaar nog naartoe, hè? Ja. Wat ik begrepen heb, uh, zijn ze nu uh, weer onderweg naar huis? Ja, ze zitten nu in het vliegtuig. Ze zijn bijna thuis. En ja, ze gaan ieder jaar. Ze moeten toch ieder jaar. Ze willen de boel daar warm houden. Ze willen dat mensen weten wie Maarten was. En dit, dit is het verhaal... ook wat je in de documentaire Twee Levens vertelt. Hè? En wat gaan ze daar nou al... 26 jaar... Wat, wat doen ze daar nou precies? Wat, wat Delen ze flyers uit? Of uh, gaan ze met mensen praten? Gaan ze naar de politie? Wat, wat doen ze daar eigenlijk? Ja, dus, het is vooral inderdaad met heel veel met mensen praten. Heel, heel uh, concreet... Uh, toch weer mensen afgaan. Mensen die, die Maarten nog gezien hebben. Mensen die nog iets zouden kunnen weten mensen van wie ze vermoeden dat ze misschien uh, iets weten... maar dat niet durven zeggen. Ze hopen toch dat die mensen, omdat ze toch jaar na jaar na jaar komen... op een gegeven moment uh, iets los gaan laten of, iets, of een aanwijzing geven. Um, en uh, uh, verder is het... Is het ja G ...gewoon maar weer die plek bezoeken, uh, de media te woord staan. Want het is natuurlijk belangrijk dat het dan weer in de kranten staat... dat de radio komt, dat de televisie komt. Dat zoveel mogelijk mensen het weten, dat is toch maar steeds het doel. Ja. En concreet zoeken, is er niet meer zo bij. De, ja. wat, wanneer is dit verhaal af voor hen, denk je? Ja, nou ja, dat is dus het, het, het vreselijke van vermissing dat is nooit afgelopen. Nee. Veel mensen die, die denken en die zeggen soms ook van... hou er nou eens mee op. Sluit het af en ga door met je leven. En ik denk ook dat ze niks liever zou willen. Maar dit is niet afgesloten. Dus zolang ik... iets niet voorbij is, dan, ja, dan houd het niet op. En dan, dan, dan kan je niet echt verder. Nee. Hoe ga jij om met dit onvoltooide verhaal? Ja... Ik, ik vind het heel lastig. Ik, het, is, het is iets wat je altijd bij je draagt. Ik had het net vandaag nog. Dat, dat ik heel stom op, op een televisiezender die aanstond een, een programma zag. Over um, uh, van, die, van die mensen die overleven in de woestijn. Weet je wel. Die, <laughs> echt zo'n stom National Geographic-achtig programma. En daar kan ik dan helemaal niet tegen dat hij dan... Dat is dan natuurlijk eindelijk, want die mensen hebben het overleefd, want die kunnen het navertellen. Nou daar kan ik heel, daar moet ik, daar moet ik toch altijd ontzettend <laughs> van huilen. Omdat eh, dat blijft iets wat gewoon heel gevoelig, eh, een heel gevoelig punt. hereniging en eh, en, en terugzien. Dat, het blijft toch een beetje een gat in je ziel uh, dat dat nooit is opgelost. Ja. Zou duidelijkheid voor jou iets uitmaken? Ja, alles. alles. Ja, alles. Kijk, als het duidelijk is, als je weet wat er gebeurd is... dan kan je dat afsluiten. Dan is het toen gebeurd. Maar een vermissing gebeurt nog iedere dag. Een vermissing is niet in 1985 gebeurd. Dat gebeurt vandaag en morgen en overmorgen. Als het, zolang het niet opgelost is, gebeurt het vandaag nog steeds. Het houdt nooit op. En natuurlijk is die intensiteit minder. En natuurlijk is dat hele schrijnende... Uh, en dat, dat enorme hopen van misschien vinden we hem vandaag wel... Dat heb je niet meer na 28 jaar. Nee. Maar het houdt nooit op. Ja, Fifi Visser. En wat een pijn in die ziel dus. Tom had haar gisteren vlak voor de terugkeer van haar ouders uit Chili aan de telefoon. Het ging over de vermissing van Maarten Visser dus. U luistert naar Woord hier bij de VPRO op Radio 1. En wilt u iets terugluisteren? Dat kan dan via de links op onze Facebookpagina. Dat is een openbare uh, pagina, dus maak u niet druk dat u zelf meteen een account zou moeten aanmaken. Het is facebook.com slash woord.nl. Dus facebook.com. En op diezelfde pagina kun je je eventueel ook inschrijven voor de nieuwsbrief. Lukt dat nou niet? Stuur dan gewoon eventjes een bericht aan woord.vpro.nl... en zet dan in het onderwerp nieuwsbrief. Dan uh, maken wij dat gewoon even voor u in orde. Datzelfde adres kunt u ook gebruiken mocht u vragen en opmerkingen hebben. Dus dan kunt u die mailen naar woord.vpro.nl En lekker ambachtelijk schrijven, dat mag ook nog steeds. Dat kan naar postbus 11 1200 JC in Hilversum... Maar zet er dan wel even bij uh, aan de VPRO tech attentie van woord. Dan komt het op de juiste redactie terecht. Goed, je kunt je ook abonneren op de podcast. En dat kan via vpro.nl slash woord onderstreepje podcast. We gaan door in onze onvoltooide tijden. En uh, dat gaat over levens en invullingen ervan. In het volgende uur een kist vol met manuscripten. Van Fernando Pessoa. Tot zo. Dit is de VPRO op Radio 1. Na het nieuws nog drie uur woord.